Dit is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking. 538 Nieuws. 2 uur. Bij de Amerikaanse luchtaanvallen in Venezuela... zijn burgers en militairen omgekomen, zegt de vicepresident. Bij de militaire actie hebben Amerikaanse elitetroepen... president Maduro en zijn vrouw meegenomen. Volgens de Amerikaanse minister van Justitie... zijn de twee aangeklaagd in New York. Onder meer voor narcoterrorisme, kookimport en wapenbezit in een huis in het Friese Kolm is een meisje van acht doodgevonden, meldt de Telegraaf. De moeder van het meisje is volgens regionale media aangehouden. De oudere broer van het slachtoffer is ook meegenomen door de politie. Het is niet bekend hoe het meisje om het leven is gekomen. De Zwitserse politie heeft de eerste slachtoffers... van de brand in de skibar geïdentificeerd. Het zijn vier Zwitsers van 21, 18 en 16 jaar oud. Bij de brand kwamen 40 mensen om... Veel lichamen zijn zwaar verbrand en daarom kost identificeren veel tijd. Gisteren werd bekend dat ook een Italiaanse golfer van 17 is omgekomen. En FC Utrecht trainer Ron Jans gaat met pensioen. Hij twijfelt al langer over zijn toekomst als trainer... en heeft zijn spelers vanmiddag verteld dat hij ermee gaat stoppen. Jans zegt dat FC Utrecht een prachtig deel van zijn leven is geweest... en dat hij van zijn laatste maanden gaat genieten. Hij was drie jaar de trainer van FC Utrecht. Het trekken winterse buien over het land kan daardoor glad zijn. In Gelderland en Brabant geldt daarom code oranje. Door 1 tot 4 graden ook morgen sneeuwbuien. En dat was het nieuws op 538. Dankjewel Ronald. Krijg de situatie op de weg op dit moment vijf vertragingen. En dit zijn de drie grootste. De A12 richting Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, 14 minuten. De A58 richting Eindhoven tussen Moergestel en Brug over de Willeminekanaal 26 minuten. En de A67, een file richting Venlo tussen Asten en Helden, 8 minuten. Ook nog één flitser, dat is op a 4 richting Leiden, bij Beteringbrug, Hector en de paal 19,7.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 I'm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 together plannen vanavond want dan maak je kans op het eerste rondje op kosten van ons trek jij nog heel eventjes die uh, nou, oudjaarsdag of kerstdagen door besluit je vanaf maandag even lekker gezond te gaan doen uh, wat zijn jouw plannen daar ben ik heel erg benieuwd naar stuur jouw weekendplannen in via de 538 heb bestaat de kans dat je zo meteen teruggebeld wordt met goed nieuws en dat is dat wij als 538 jouw eerste rondje betalen vanavond dat is wel lekker zo na de feestdagen. Kerst en oud en nieuw. Het is allemaal al duur genoeg geweest. Dus hoe lekker is het dat je vanavond, als je erop uitgaat... jouw eerste rondje door ons betaald krijgt. Stuur nu in je de 4538. Toch ik in een star, joh, wanne, het, het draait hier Triacht I wanna take you somewhere, so you know i can. but it's so cold and I don't know where.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 Another love, another love, oh my tears be used, on oh, another love, another love, oh my tears be used, on oh, another love, another love, oh my tears. Constant en gang, gang, gang. Jouw weekend. Jouw vijf-3-8 En weer jouw kans op het eerste rondje vanavond. Op kosten van ons, JJ, goedenavond. Hoi, goeiemiddag is het. Ja, goeiemiddag bedoel ik inderdaad. Ja, yes, hoi. <laughs> maar het voelt alsof er de hele dag al achter de rug is op een of andere manier. Yes, yeah. Maar dat is bij dat jou helemaal ik. het geval. Nou, het voelt voor mij nog alsof het morgen is, kan ik je vertellen. Ja, want jij bent zo'n strijder geweest op de weg die ervoor gezorgd heeft... dat de rest van Nederland veilig de weg op kan, hè? Ja, nou, niet de weg, maar de perrons doen wij. Oh, je doet de perrons, doe je eens, met, ja. met, uh, met zout strooien. Juist, ah, inderdaad. Dat is ook belangrijk, want anders gaat iedereen uh, zo hop, glad uh, op zijn maand. Ja, nee, dat is niet de bedoeling. Nee, dat is zeker niet de bedoeling. Um, en, en nu ben je eindelijk vrij en kun je eindelijk leukere dingen gaan doen? Ja, zeker. Nou ja, vrij. Ik heb gezegd dat ik vanavond niet ga. Dus. Oh, ja. heus. <laughs> huh, kan dat zomaar? Ja, het is niet mijn week, dus ik neem het over. Ah, oké. Okay, dus dan jongen. mag ik ook nog af en toe een keer nee zeggen. En daar zal mijn vrouw ook hartstikke blij mee zijn. Voor jezelf kiezen en voor je vrouw, dat is hartstikke goed. Wat ga jullie ja. doen? We gaan naar de film. Oh, lekker. Welke film? Ja, dat hebben we nog geen idee. We hebben in ieder geval afgesproken dat we vanavond gaan. En wat we gaan doen, dat zien we. Nou, goed zeg. En verdient ook. Terecht ook. Uh, nou, Zeker. JJ, omdat je zulke lekkere weekendplannen hebt... maar vooral omdat je zo lekker bezig bent geweest vandaag ook met strooien... Uh, gaan wij wat geld naar je overmaken. En dan is het eerste rondje lekker op kosten van ons. Top, hartstikke fijn. Super bedankt. Geniet ervan en fijn weekend, man. Dankjewel, jij ook.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 Stay op 538. Heb je zin in Wham? Oké, okay, wees niet bang. Het is geen kerstmuziek. Dat hebben we er eventjes opgeborgen voor de komende twaalf maanden. Het Ligt gewoon weer in de kast naast Mariah Carey en et cetera, et cetera. Maar Wham blijven we wel draaien. Ja, want die maken ook nog andere muziek dan kerstmuziek. Dit is Wake Me Up Before You Go Go op 538. too mm -hmm. mm -hmm. And sometimes in the morning go back to Gray, What I Want worden je op 538. Wist je dat de artiest Mike Posner ooit 4500 kilometer heeft gelopen van west naar Oost-Amerika? Dat deed hij om zichzelf te ontdekken. Ook heeft hij ooit proberen de Mount Everest te beklimmen, alleen moest hij halverwege terugkeren vanwege het slechte weer. Je kan stellen dat Mike Posner een avonturier is, want hij deed ook dit ooit.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 Never know who to trust like this You don't wanna be stuck up on that stage yeah. Stuck up on that stage yeah. All I know are sad souls, sad souls Darling, all I know are sad souls, sad souls en How to Save a Life. Zometeen, na drie uur, hoor je de vijftig grootste hits van dit moment... in een nieuwe 538 Top 50. En aangezien Mark Lebrandt op vakantie is... hoor je de warme stem van collega Martijn LaGrouw. Veel plezier met hem zometeen. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen vier uur s middags en negen uur s avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.